Tien uur na net wel met het NOS journaal. De Nationale Autosportfederatie noemt het verschrikkelijk dat er vanmiddag iemand is omgekomen door de auto in Amsterdam. Wel was volgens de federatie aan alle nationale en internationale veiligheidseisen voldaan. Een vrouw kwam om het leven toen een auto in plaats van de bocht te nemen... rechtdoor het publiek inreed. Een jongen van elf raakte levensgevaarlijk gewond... en twee andere toeschouwers liepen lichtere verwondingen op. Voorzitter Dubbelman van de Autosportfederatie wijst erop... dat een ongeluk bij zo'n snelheidssport altijd kan gebeuren. De twintigjarige gedetineerde die vanmiddag ontsnapte... toen hij werd behandeld in het Amphia ziekenhuis in Breda... is vanavond weer opgepakt. Hij had zich verstopt op de vierde etage van het ziekenhuis... De gevangene was in zijn cel op de betonnen vloer gevallen en werd met mogelijk nekletsel onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Op een onbewaakt moment nam hij de benen. De man zit vast voor een aantal plofkraken.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 Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond langs de lijn van zondag 1 september. De dag dat de regerend landskampioen Ajax opnieuw punten verspeelde. Het werd 1-1 tegen Groningen. En dat bracht de jonge verdediger Stefan Denswil tot deze wijze uitspraak. Ik denk dat we ja, heel goed in de spiegel moeten gaan kijken wat we fout doen. En wat we... Ja, wat nog beter moet. Ja, wij gaan Ajax zometeen onder de loep leggen. Ook het jubilerende PSV komt aan bod. En verder beachvolleyballer Richard Schuil... die speelde vandaag zijn allerlaatste toernooi op Nederlandse bodem. Hij stopt er namelijk mee. En dat betekent dat het duo Schuil nummerdoor door ophoudt te bestaan. Maar de twee hebben natuurlijk ook een band buiten het strand opgebouwd. We zullen altijd contact houden en uh, bij elkaar op bezoek gaan. En uh, well, we hebben natuurlijk alles naar elkaar te danken. Dus uh, dat zullen we allebei nooit vergeten. Ja, het weekende heeft twee Nederlandse wereldtitels opgeleverd. Ze hebben allebei een plekje in onze inmiddels al fameuze wekelijkse top 5 gekregen. En de US Open gaat de tweede week in. Marcella Mesker, goedenavond. Zijn er vanavond de verrassingen te verwachten? Nou, misschien, misschien in het vrouwentoernooi. Ja, het is een, uh, een long shot zoals we dat noemen. Want uh, de nummer 1 van de wereld, Serena Williams, vaak uh, uh, ja, onverslaanbaar. Maar die krijgt het denk ik toch moeilijk, hoor. Tegen haar landgenote Sloane Stevens. Een uh, jonge vrouw, groot talent, staat al uh, in de top 20. En haalde dit jaar bij de Australian Open de halve finale. Versloeg daar... Diezelfde uh, Serena Williams in de kwartfinale. Dus er staat wel wat op het uh, spel vandaag uh, in deze wedstrijd. En die wedstrijd die staat op het punt van beginnen. Want Andy Murray heeft zojuist gewonnen van de Duitser Florian Maier. Goed, verder hopen we ook nog iets uh, te laten horen uit Brazilië. Waar de laatste dag van het WK Judo bezig is. Tot 11 uur en is dit NOS langs de lijn. En u hoorde het net al in het nieuws. De kogel is eindelijk door de kerk. Gareth Bale verhuist definitief van Tottenham naar Real Madrid. Edwin Winkels, waarom heeft het toch zo lang geduurd... voordat Madrid het uh, nieuws officieel bekend heeft gemaakt? Omdat er nog een paar papiertjes ontbraken. En, en het lijkt, alles lijkt erop dat, dat eigenaar Levi van, van Tottenham Hotspur... voortdurend dwars heeft gelegen. Het, het akkoord werd al twee weken geleden gesloten... Je kunt ook zien dat bijvoorbeeld sinds in Tottenham Hotspur uh, heeft inmiddels 100 miljoen pond, dus bijna 120 miljoen euro uitgegeven aan zes nieuwe spelers, waaronder Eriksen als laatste van Ajax. Dus ze wist al dat ze dat geld zouden krijgen. Maar ze hebben gewoon Real Madrid een beetje dwars willen zitten. Uh, vorig jaar haalde Real Madrid al een andere speler, Modric, bij Tottenham weg. En dat werd ook pas op de allerlaatste dag uh, van de transfertermijn bekend. Nu is het één dag eerder bekend geworden. Maar het lijkt meer een beetje een, een, uh, wat is het, een politieke zaak... of een ja. zaak tussen haantjes, uh, voetbalvoorzitters... Uh, die, die elkaar bestrijden om, uh, om een grote speler. Ja, nou gingen er al heel veel bedragen uh, rond. Hè? Zo rond de 100 miljoen is al een beetje duidelijk hoeveel het nu exact is.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 die een broodje kan halen op de hoek of een kopje koffie kan drinken. Ieder eurotje moet je omdraaien. Kan jij nou, als jij dan met zo'n man koffie zit te drinken... uitleggen hoe dit, hoe dit nou kan in Spanje? Nee, absoluut niet. Niet als, als die man, uh, zelfs niet een, degene die zonder werk is, de, de, degene die een, een nieuw bedrijf in wil beginnen of een goedkoop flatje wil kopen. De banken in Spanje geven bijna geen kredieten meer voor helemaal niks. En een club als Real Madrid, want dan hier hebben ze natuurlijk ook geld voor nodig, krijgt uh, heel eenvoudig dit soort kredieten. Alle andere banken weten ook dat Real Madrid een winstgevend bedrijf is en, en dat ze de, die lening ooit terugbetaald zullen krijgen. En dat verwachten ze niet van de Spanjaard. Maar het is wel opvallend dat het eigenlijk wel stil is, hoor. Dat het kan zijn omdat het tot gisteren augustus was. Dat is de Spaanse vakantiemaand. Uh, niemand, je hebt toch weinig gelezen of gehoord over, over mensen die zich beklagen dat Real Madrid uh, zo'n bedrag over heeft. De sporters van Real Madrid al helemaal niet. De kranten daar ook niet. Uh, de, de Marca en andere sportkranten uh, schrijven al grote verhalen hoe snel hij rendabel zal worden door het verkopen van TV-rechten en, uh, en voetbalshirts. Uh, en politici willen er zich hier al helemaal niet aan, uh, aan wagen... want als je over voetbal begint en een van de twee grote clubs... dan raak je heel veel uh, kiezers kwijt. Ja. Dus tot nu toe, we moeten even afwachten kijken... of morgen of een beetje op gang komt na de vakantie... dat mensen gaan protesteren over, over dit soort bedragen. Ja. Ja, je zei net al, uh, Real Madrid is een winstgevend bedrijf... en dan is gelijk de vraag natuurlijk wel beantwoord... of uh, Madrid bang moet zijn voor de financial fair play van de UEFA... Want zolang ze winstgevend zijn, hoeven ze daar dus niet bang voor te zijn, hè? Vraag beantwoord Nee, het gaat niet zover, bij, ja. is dat je het jaar moet eindigen met, uh, of zonder verlies op de, op de, op de begroting. Uh, ja. Hier zijn ook trucjes voor natuurlijk, dat Beel uh, de laatste berichten zijn dat die in drie termijnen zal worden betaald over de komende twee jaar. Dus dat is zeg maar drie keer 30 miljoen. En dat kun je dan een beetje uitspreiden. Uh, en, en dan, dan ja, weegt dat minder zwaar op de begroting van dit jaar. Ja. En met alle inkomsten die ze hebben, uh, zou, zou dat geen probleem voor hen moeten zijn. Al blijven ja. het natuurlijk ongelooflijke uh, bedragen voor een speler die niet eens zo bekend was voordat hij uh, naar Real Madrid uh, vertrok. Uiteindelijk ja. lijkt me duidelijk. Met Van Fair, mag je, geloof ik, 50, 50 miljoen rood staan, geloof ik, in je begroting uh, per, ja, per seizoen. Ja, Real Madrid is ook al wat verkopen. Hè. De laatste is ja. vandaag Kaka, die terug gaat naar AC Milan. Dat is ook al. Ja, voor een minimaal bedrag van, van waarschijnlijk 10 miljoen euro. En die heeft ooit 65 miljoen gekocht. Dus uh, ook het bewijs dat niet alle investeringen even, even lonend zijn. Ja. Goed, maar dat is dus ook rond. Dat is officieel ook bekendgemaakt. Ja, dat is officieel rond. Oh, Kaka ja, ja. gaat terug naar vier jaar in Madrid... waar hij bijna niks heeft kunnen laten zien. Gaat hij terug naar Milan voor een, voor een vriendenprijsje. Nog even kort morgen. Je zei al, de presentatie is om 1 uh, om uur. Er gaan geruchten dat het stadion bijna is uitverkocht. Nou ja, mensen kunnen komen wanneer ze willen. Ja, voor ze presentatie... moet worden. Ja, dat, ja. Het leukste van die presentatie is dat Raymond Madrid al tien dagen geleden, en dan doen ze voor deze presentatie bouwen ze een heel groot podium bij de eretribune. Uh, en die stond al tien dagen klaar uh, voor de presentatie. Uh, maar dat, ja, die zaak ging maar niet door van Bel. En dus, uh, vanmiddag speelden ze om 12 uur in wedstrijd tegen Wil Wauw, die ze met 3-1 gewonnen hebben. Maar gisteren moest snel dat podium worden afgebroken, omdat die presentatie nog niet had plaatsgevonden. Dus uh, vannacht zijn ze allemaal weer bezig om, uh, om het podium weer op te bouwen... voor de presentatie van morgen. En moeten afwachten inderdaad of heel Madrid uitloopt... om Christian Bale te begroeten. Er zijn al verhalen dat er allemaal meisjes naar het vliegveld gaan... omdat ze denken dat de acteur Christian Bale uh, naar Madrid komt... en niet een voetballer. Goed zeg, nou legt ze dat nog even uit. Dankjewel voor nu, Edwin Winkels uh, was dat. 10 over 10 naar de US Open. De tweede week, tennis. Um, de resterende partijen uit de derde ronde bij de mannen... en de vierde ronde partijen van... Uh, van de vrouwen. Je zei net al... Williams en Stevens aan het punt van beginnen. Even terug naar, naar eerder. Annie Murray heeft gespeeld. Hoe ging dat? Ja, ging goed. Het kostte hem wel uh, heel veel zweet, letterlijk. Want het is uh, bloedheet in New York. En dan heb je ook nog eens die hele grote vochtigheidsgraad. Dus ja, het zweet gutste werkelijk uh, van hem af. En uh, zichtbaar was hij vermoeid. Maar ja, hij wist de klus tegen Florian Maier. De Duitser met de uh, ja, aparte stijl. Die dubbelhandige backhand die hij soms zo kan slicen. En dan een shotje spelen en dan weer versnellen. Lastige spelen, omdat hij anders speelt dan uh, de meeste. Um, maar Murray klaarde de klus dus toch in drie sets. Tiebreak in de eerste set, daar had hij moeite... Zoals van vaker in dit toernooi zie je toch dat hij ja, het eerste uur er een beetje in moet komen. Hij zei ook direct eh, na afloop in een interview op de baan... dat hij eh, ja, dat wel ziet als een verbeterpuntje. Dat hij de wedstrijd wat eh, sterker kan beginnen. Maar al met al als je dan ziet hoe hij dan in set 2 en set 3 over Maier heen was... met eh, toch wel heel goed tennis... is eh, Murray toch eh, ja, met eh, Djokovic en met een eh, Nadal... Uh, een van de grote favorieten. Ja, Berdy en Hebben we ook gehad vanavond. Hoe ging dat? Ja, ja want als je het dan weer hebt over de uh, Dark Horses... dan uh, zou je zeggen Del Potro. Maar die er dus uit, want die verloor eerder van uh, Hewitt. Maar Berdy is ook een jongen... Uh, die het hier in New York meestal goed doet. Vorig jaar halve finalist... Toen won hij in de kwartfinale van Roger Federer. Dus deze baan en het podium en het grote Arthur Ashe-stadion... dat ligt eh, Thomas Berdich heel erg goed. En als je dan ziet dat hij tegen Julien Benneteau, de Fransman, toch een hele ervaren jongen, goede speler... ja, dan verliest hij maar vijf games in drie sets. Dus Berdich echt in uh, bloedvorm en... Uh, als deze jongen ooit nog eens een Grand Slam toernooi uh, uh, wil gaan winnen... Hè, want dat is altijd de vraag die we ons stellen... Van, komt Berdig nog eens uh, in die top drie, komt Berdig nog eens uh, in de finale? Hij heeft één keer een finale op Wimbledon gehaald. Maar ja, dan is dit wel het toernooi waar hij zou kunnen vlammen. Dus wie weet wat, uh, waartoe hij nog in staat is. Hij moet in ieder geval de vierde ronde tegen Stanislas Favrinka... Net als Berdy, ook een top 10-speler. Favrinka won van uh, Bagdadis. Maar dat was uh, wel een gevecht. Het leek aanvankelijk makkelijk te gaan. Maar uh, Favrinka verloor de derde set nog in een tiebreak. En dat werd een prachtig spektakel. En uiteindelijk uh, won Favrinka in vier sets. Maar we krijgen dus in de vierde ronde Favrinka tegen Berdy. En dat lijkt me ook wel een heel mooi affiche. Ik hoor een muziek op de achtergrond. Dat betekent, uh, daar ga ik me even van uit... dat Williams en Stevens nog niet zijn begonnen. Deze nee, zijn uh, aan het inslaan. En dat gaat natuurlijk altijd met een hoop hectiek gepaard in uh, New York. hoop uh, herrie, hoop muziek. Uh, hoop mensen, speakers die spreken. En, uh, ja, het is wel de wedstrijd die... Uh, uh, ja, je kan zeggen de match of the day. Want dan, dan kan je je afvragen waarom spelen dan niet s'avonds. Want dat avondprogramma is altijd zo bijzonder in New York. Ja, dat heeft ook weer te maken met de televisierechten. In de middag is het een ander station, een groter station... dat de rechten heeft dan degene die dat s'avonds heeft... En ja, dan willen ze toch die nummer 1, die Serena Williams... de titelverdedigste, zien tegen die up-and-coming jonge ster uit Amerika... die nog maar 20 jaar is, die Sloane Stevens. Vijftiende al geplaatst op de Grand Slams. Het gewoon heel erg goed doet. Halve finale Australian Open, vierde ronde Roland Garros... kwartfinale Wimbledon. Dus die houdt ervan op de belangrijke momenten goed te spelen. Kan dat ook. De vraag is... Kan ze het, Serena Williams, vandaag moeilijk maken? Ze heeft dus vandaag gewonnen bij de Australian Open. Het staat 1-1 in onderlinge ontmoetingen. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, hoe ze met die service van uh, Williams omgaat. Ja. We gaan het zien. Ze staan op het punt van beginnen. Oké, okay, straks meer. De Nederlandse Judo-ploeg heeft op de laatste dag van het 2K Rio de Janeiro geen medaille kunnen pakken. In de wedstrijd verloren de vrouwen de strijd om het brons met uh, of van Frankrijk moet ik zeggen, Birgit Ente en Joel Fransen wonnen hun partij nog. Stonden 2-0. Maar de ploeg kon die voorsprong niet vasthouden. Anika van Emden, Linda Bolder en Iris Lemme verloren vervolgens, waardoor Nederland naast een medaille greep. Zometeen beginnen we um, aan de, onze top 5. Geheel ondemocratisch rangschikken we de vijf opmerkelijkste momenten... en prestaties uit de, de sport van dit weekend. Dat doen we zometeen. Eerst even lekker luisteren naar Robbie Williams en She's Madonna. Williams en de Pet Shop Boys. En uh, Shears Madonna. 17 minuten over 10. Mooie tijd om te beginnen met de top 5. De afgelopen weken heeft u het al kunnen horen in Langs de Lijn. Elke zondagavond kiezen we geheel ondemocratisch. Zoals ik net al zei, vijf memorabele momenten van het afgelopen sportweekende. En de komende drie kwartier gaan we aftellen van nummer 5 naar nummer 1. Nummer 5. Christijn Ariens heeft op de slotdag van de WK inline skaten in Oostende de wereldtitel gepakt op de marathon. De Nederlander maakte deel uit van een kopgroep van vijf die een voorsprong van zo'n 45 seconden op het peloton pakte. Op 8 kilometer van de meet koos de 24-jarige Brabander de aanval, die hij bekroonde met de wereldtitel. Ja, op vijf in onze zondagse rangschikking een wereldkampioen. Een van de Nederlandse wereldtitels van dit weekende. Die werd behaald door een inline skater. Crispijn Ariens. Hij werd in Ostende, dat ligt in België, wereldkampioen op de marathon. De winter staat hij op het ijs en zomers dus in de zomer op het, op het Asveld. Kispijn, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, het is uh, langer dan 24 uur geleden, want je werd uh, gisteren al wereldkampioen. Dan ga je voor het eerst naar bed als wereldkampioen. Hoe is dat? Ja, dat, uh, nou, dat is super hoor. Ja. Dat is, uh, ja, dat is, uh, ik uh, begin nu langzaam een beetje uh, om en door te brengen. Dat, uh, ja, dat is echt uh, heel mooi. Hoe komt het dat het nu pas tot je doordringt? Ja, nou ja het is een doel en uh, je rijdt er al een aantal jaar voor natuurlijk. En uh, ja, dat je het doel dan in één keer uh, verwezenlijkt uh, en dat in één keer uh, dat het alles in één keer op zijn plek valt en alles in één keer lukt. En uh, ja, dat is gewoon uh, onwijs gaaf. Ja. Zeg het eens, ik ben wereldkampioen. Ik ben wereldkampioen. Hoe is dat? <laughs> ja, dat voelt goed. Ja, dat geloof ik best. Wie was de eerste die je feliciteerde? De eerste die me ja, dat uh, was uh, Gary Eggman, een, uh, een uh, teamgenoot die ook mee rijdt. Ja, ook een marathonschater, hè? Ja, klopt, ja, zeker. Ja. De, nou, weet ik wel, ik, ik ga zo vragen, wat is het verschil? En dan hoef je niet te zeggen, ja, de een is asfalt, de andere is ijs, dat snap <laughs> ik ook wel. Maar z, zijn er nog meer uh, verschillen die uh, de moeite waard zijn om te vertellen? Uh, ja, ik uh, met, met schaatsen, uh, als je kijkt naar de lange baan, ben je vaak in je, in je eentje en dan rij je echt tegen de klok. En uh, nu zit je toch echt met een heel peloton uh, aan het spuit en uh, nou, dit, dit geeft gewoon een spektakel. Dit is, uh, skier is echt een, uh, een hele mooie sport. Is de marathon op Asfalt, is dat dan echt gewoon 42 kilometer en op het ijs niet? Uh, volgens mij. Uh... Komt het over, Op het ijs zijn we waren redelijk overeen met rond met, de uh, 42 kilometer. Volgens mij is het nu ongeveer 45 kilometer al. Hm. Maar 125 ronden. Uh, maar uh, met Schiele uh, komt het precies. Ja. Um, je ging acht ronden voor het einde ging je er vandoor. Wanneer, ja, wanneer, wanneer kreeg je vervolgens in de gaten van, oh jee, ik word wereldkampioen? Ja, nou, ik, ik kreeg het een beetje in de gaten ik Toen kreeg ik het een beetje in de gaten. Maar ik denk, ik mag het nog niet helemaal tot mijn door laten drinken. Ik moet eerst de finish halen en dan ben ik het berecht. Ja, nou dat het niet tot je door mocht dringen, dat is wel gelukt. Want je zegt net dat het nog niet helemaal tot je is doorgedrongen nu. Um, um, hoe, hoe gaat het nu verder? Want je, ik bedoel, je, je moet toch nu even je rust pakken? Ja, ik... Uh, nou ja, vrijdag uh, ga ik trouwen. En, uh, ja, ik had het over rust pakken. Dan is trouwen niet ja, dus. echt... Uh... <lacht> Ja, en uh, zaterdag uh, staat goed dus het ONK in Halm uh, alweer op het, uh, op het schema. En dan, uh, oh, wacht, wacht, wacht, wacht. Je gaat nu te snel. Dus je gaat, vri <lacht> je gaat vrijdag trouwen en zaterdag heb je een wedstrijd? Ja, dat is wel de bedoeling. Wat een kanje van een vrouw <lacht> heb je, zeg. Ja, goed. Hè? Ja, ze heeft het zelf gezegd dat het mocht. Dus uh, ik was eerst zo niet over begonnen. Maar uh, het mocht, dus dat, uh, ja, dat, is, uh, dat is mooi. Waar wordt die wedstrijd precies gehouden? Uh, in Halm. In Halm. Dus de huwelijksreis gaat naar Halm? Ja, eventjes wel, ja. Nee, maar je, dat ga je, toch wel, ga je toch wel op een of andere manier goed maken, denk ik? Ja, dat ga ik zeker goed maken. Dus uh, dat, uh, dat komt wel goed. Ja. Nou, uh, wat ga je vanavond nog doen? Vanavond uh, denk ik nog even een lekker wijntje nemen en even ervan genieten en dan uh, lekker slapen. Ben je al thuis? Ik uh, ben, net, uh, ben net thuis aangekomen, ja. Ja. Oh, okay. oh, net thuis pas aangekomen. Oh ja, nou ja. Nu maar wacht tot je... Waar woon je eigenlijk? Bolveren. In Wolvenga. Nou, wie weet binnenkort, Ereburger van Wolvenga. Dank je wel. Ja, het zou mooi zijn. Zeg, nogmaals gefeliciteerd met je prestatie, hè? Ja, dankjewel. Chris Pijn-Ariens, waar staat, uh, wereldkampioen in keten gisteren geworden op nummer 5 in onze top 5. Nummer 4. Voor de eerste keer sinds 6 mei 2012... treedt Ajax zonder Christian Eriksen en Toby al de wereld aan. Je voelde wel dat Ajax wat onzeker was, uh, wat spelers kwijt. Dus dat er waarschijnlijk wel wat te halen was we dan zo weer onze uh, man, ja, ons laten verschalken eigenlijk. En uh, weer, Pottegin, Gabel, grabbel en 1-1. En uh, Frank de Boer is dan ook terecht zeer chagrijnig. Dat is heel zuur. Ja, Ajax uh, moet duidelijk nog even wennen aan een leven zonder de spelmaker... Christian Eriksen en de verdediger Toby uh, Aldewereld. Filip Koker, de commentator, die hoorden we net al zeggen... dat coach Frank de Boer terecht chagrijnig kon zijn. Uh, Philip hebben we nu aan de lijn. Goedenavond, uh, Philip. Um, Goedenavond, Robert. Was het echt zo slecht? Nou ja, we verwachten natuurlijk veel meer van Ajax. En de vraag is langzamerhand ook wel gerechtvaardigd... of het wel terecht is dat we nog zoveel van, van Ajax verwachten. De selectie is natuurlijk wel een beetje uitgedund... Uh, Echt slecht was het niet, maar, uh, zeg maar uh, een voldoende was het ook weer niet. Laten we oh. zeggen. De, de verdediging deed het aardig, het middenveld deed het aardig. Zeker de eerste helft ja, hebben ze een redelijk positiespel. Ze, ze houden de bal wel in de ploeg, maar ze creëren echt helemaal niks. Ja. En ja, dat enige doelpunt voor is, dat komt dan ook van een, van een afstandsschot. De enige, de enige keer dat Groningen eigenlijk uh, Sjeune een beetje liet lopen... voor de rest hadden ze de Ajax-aanvallers en de middenvelders volledig in hun zak. Ja, En dan is dat positiespel. Dat ziet er aardig uit. Dat ziet er verzorgd uit. Maar uiteindelijk uh, ja, dat 65 balbezit voor is, Het het leidt eigenlijk tot niks. Want ze, ze, ze, ze dwingen geen kans af verder. Maar de, de, moet ik dan nu de conclusie trekken... dat ze Eriksen en de wereld eigenlijk helemaal niet missen? Of gaat dat te ver? Nou, natuurlijk gaat dat te ver. Uh, ik, ik ben alleen van mening dat ze die twee vandaag niet zo misten... omdat de pijnpunten voor Ajax wel ergens anders lagen dan bij Eriksen en Alderwereld. De vervangers, ja, die deden het naar behoren. Serrero op het middenveld, Denswil is nog wat, wat onervaren, maar is een stevige verdediger. Een goede verdediger, die alleen nog wat in, in de pasing wat vertrouwen moet krijgen, maar dat zal wel komen. Mm. He, ze hebben daar centraal achterin ook nog Veldman, die is dan nu geblesseerd En Mike van der Hoorn... Die nog niet zo ver is, is het verhaal. Hè? Die, die heeft wat aanpassingsproblemen. Maar ja, ik, ik denk wel dat wel dat voorlopig blijft staan. En zoveel minder dan al de wereld is dat nu ook weer niet. Dus, dus daar ligt volgens mij niet echt het probleem. Sterker nog, ik hoor al mij allemaal verhalen dat hij het gewoon uh, goed heeft gedaan. Dat hij gewoon goed speelt. wel uh, heeft ja. het in, in verdedigend opzicht uh, uh, zeker gedaan. Ik, hè, maar ja, als je zo als vandaag wat mensen spreekt die hem heel regelmatig zien spelen in de belofte. En dan hoor je dat hij nog veel beter kan. En dat hij bijvoorbeeld... Hij heeft een, hij heeft een goede vrije trap. Hij heeft een goede strakke lange paas. Zoals wereld die overigens ook heeft. Maar die durft hij in een wedstrijd zoals vandaag... als hij weet dat alle ogen op hem gericht zijn als vervanger van de oude wereld, durft hij die paas nog niet te geven. Ja. En die, die durf en het lef, dat moet, dat moet hij nog wel even krijgen. Ja, goed. We halen hem even voor de microfoon na afloop uh, natuurlijk. Uh, Stefano Dens wil. En uh, de, toen werd hem gevraagd naar het aantal punten... dat Ajax tot nu toe nu al heeft verspeeld. Ja, als het goed is, hebben we nu uh, zeven punten al verloren. In drie uitwedstrijden. Natuurlijk heel zuur. Ik denk dat we ja, heel goed in de spiegel moeten gaan kijken... wat we fout doen en wat we... Ja, wat nog beter moet. En uh, ja, ondanks het vertrek van Toby en uh, Chris... moeten we natuurlijk ervoor zorgen dat we...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 Ja, ik denk ook niet dat hij er al te zwaar aan moet tillen. Ik heb dit interview ook gezien uh, ter te plekke en, uh, en ook op tv. En uh, ja, je, je ziet hem en je hoort hem ook even inhouden. Even zoeken naar zijn woorden en dan, dan zegt hij praten. Maar hij bedoelt niet een zwaar gesprek hoor. Hij bedoelt, hij wil gewoon doen, laten overkomen. Dat zij als spelers natuurlijk dit resultaat wel degelijk serieus nemen. Dat ze zo'n jonge zo jonge jongen die wordt omringd door allemaal uh, mediavoorlichters... en allemaal vertegenwoordigers en communicatiemedewerkers... die gaan vertellen hoe hij, uh, niet alleen wat hij moet zeggen... maar ook hoe zijn houding moet zijn en hoe hij moet gaan kijken. Ja, en dan zeg je wel eens dit soort woorden. Ik, ik denk niet dat we dit moeten gaan overpsychologiseren. Ook al omdat die stand op de ranglijst helemaal niet zo dramatisch is. Hoor. Natuurlijk, ze hebben zeven punten verloren. Maar uh, PSV heeft er ook al vijf verloren. Twente heeft er zeven verloren. En, en, en ga zo maar verder. En Feyenoord staat er nog onder en AZ staat er onder. Vitesse heeft ook uh, zeven punten verloren. En, en Ajax uh, heeft dat vorig jaar ook gedaan. Toch werden ze nog kampioen. Ja, zo dramatisch is het ook niet. Het spel met name voorin, dat geeft volgens mij veel meer aanleiding tot vraagtekens. Met name een um, um, buitenspeler wil Frank de Boer dan uh, nog, uh, nog binnen zien te halen. Denk je dat dat veel scheelt? Ja, nou, er zit natuurlijk wel een erg probleem. Hij zit natuurlijk vreselijk in zijn maag met die voorhoede. Kijk, Siktorson, die presteerde vandaag niet. 70 minuten lang had bijna een off-day. Werd vervangen door Danny Hoese, die het veel beter deed. En je krijgt toch ook in de reacties na afloop... maar ook hoe Frank de Boer de afgelopen week heeft gereageerd toch de indruk dat hij zo langzamerhand is gaat denken... om Danny Hoese gewoon de voorkeur te geven bo boven Siktorson. Hm. Nou, Bojan, die brengt niet wat hij eigenlijk zou moeten brengen. Die is niet zo beslissend, is niet zo bepalend. Hij speelde nu vanaf zijn linkerflank, vorige week vanaf de rechterflank. Het lukt niet, hij is ook wat egoïstisch voor de goal, zoals vandaag bleek. Vandaag greep hij terug op Sana. Nou, die is vorig seizoen eigenlijk al te licht bevonden. Die werd dan nu weer ingezet omdat een andere vleugelspeler Fischer helemaal uit vorm is. Dus daar zit wel echt een probleem bij Ajax. En uh, ja, ik zei net als ze creëren vrijwel, uh, vrijwel niks... Eigenlijk kwamen er nog de grootste kansen, boven dat doelpunt, Ja, uit uh, de avondriff van Groningen. Dat Groningen balverlies lijkt dat ze heel snel konden schakelen en dan in omschakelen werd het eens gevaarlijk aan de andere kant. En zo lijkt het dan alsof Ajax ook heel veel kansen kreeg. Nou, ongeveer net zo uh, als Groningen. Dat kwam eigenlijk weer door Groningen. Ajax op eigen initiatief heeft heel weinig gecreëerd. Dat ligt toch ook een beetje aan die aanvallers. Ze hey, uh, gaan de namen rond uh, met betrekking tot die, uh, uh, tot die, tot die buitenspelers, ja, nou ja, het, het, het, het, het zou een, een Nederlandse speler zijn... die dan uh, in een buitenlandse competitie speelt. Ja, dan, dan kom je terecht bij namen als, als Ola John. Of uh, je moet wel Ajaxniveau, of eventueel... Uh, Aja, Aja, Aja Robben. Uh... <laughs> ja, dat zou wel zijn. Die was het trouwens vandaag. Dus uh, ik weet niet of je zo vrolijk werd voor deze oh, wedstrijd. Nou, maar... <laughs> Uh, goed, nou we gaan het afwachten uh, hoe het afloopt. Dankjewel uh, voor nu, uh, Philip. Zo gaan we door okay. met de top 5. Dan uh, hebben we ook aandacht voor uh, PSV bijvoorbeeld. 100 jaar bestaan ze. maar dat feestje dat werd behoorlijk versierd. is a revolver. is loyal till you die.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 That much, just some one that starts, starts the spark in our bonfire hearts. James Blunt en Bonfireheart. Nummer 3. Schuil en nummer door. Zes keer op het NK. Zes keer in de finale. En vijf keer kampioen. Zo toonaangevend waren ze. De laatste bal is voor Schuil. En die slaat hem uit. Nederlands kampioen worden Brouwer en Meuse. Het is ook goed dat de jeugd het stokje overneemt. Ja, zeker. Dat was, dat was mijn laatste toernooi. En, uh, ja, we hebben toch de finale gehaald. Numedor wil verder. Hij zoekt een nieuwe partner. Samen nog een paar toernooien in het buitenland. In oktober is het echt klaar voor Richard Schaal. Ja, het zat er al een tijdje aan te komen, maar deze week werd het definitief. Richard Schaal stopt na dit seizoen met beachvolleybal op het hoogste niveau. Dat betekent ook aan het einde dan een einde aan zijn samenwerking met Reiner Numedor. Een van de meest bepalende beachvolleybalduo's valt daarmee uiteen. Goed voor diverse titels en twee Olympische Spelen. En vandaag speelden ze voor het laatst samen op het pardon, Nederlandse Zand... bij de NK in Scheveningen. Floris van Hoorn ging alvast afscheid nemen en terugblikken. Yeah. Mijn blok, mijn blok, mijn blok. Service van Richard Schaal Die kan zo belangrijk zijn voor dit Nederlandse duo. Mijn blok, mijn blok, mijn blok. Het kan eruit aanvallen. Hij maakt het punt. En wat is dat een belangrijk punt? Mijn blok, mijn blok, mijn blok. Mijn blok, mijn blok, mijn blok. Dat was het dan. Ja, ja, klopt. Dus, uh, aan alles komt een eind. Hè? Dus uh, ja, goed over nagedacht. En het is uh, prima zo. Mijn blok, mijn blok, mijn blok. Goed verdedigd. Bal blijft goed in het spel. En nummer door, om het af te maken. Jawel.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 Zo had ik al gezegd, bij de Bondschorts ook aangegeven... ...ik neem sowieso een hele zomer een keer vrij af naar Athene. En Richard ook. En toen hebben we gezegd, van, uh, zullen we gaan beachvolleyballen. Service van Schuil. Plavins. Smedins. En verdedigd door Nummerdoor. Die het dan ook af kan maken. Mooi. Keihard geslagen. Hoeveel mensen hebben tegen je gezegd... ...joh, was nou gestopt naar Londen? Nou, niet veel. Nee. Heel weinig eigenlijk.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 Rijden Nummer is dat klaar voor zijn service. Bert Goedkoop, technisch directeur van de Volleyballbond. Waarom zijn Richard Schuil en Rijden-Nummerdor... zo belangrijk geweest voor het Nederlandse Nou, Ik denk vooral in de eerste instantie... vanwege de uitstraling van de twee topspelers van Indoor... dan kiezen voor een avontuur in zand En uh, dat ook weer te ontwikkelen een, naar topniveau. Twee Olympische Spelen meegemaakt... en twee keer kans nou ja, op medailles...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 Richard Schuil, Rijn, de nummer door. Wat voor invloed hebben die gehad op jullie carrière? Ja, gigantisch. Onbeschrijfelijk. We hebben met die jongens al sinds een aantal jaar geleden bijna dagelijks getraind. En, uh, het is leuk hoe dat is dat je eerst zo extreem tegen die jongens opkijkt. En dat doe je eigenlijk nog steeds wel voor een prestaties die ze geleverd hebben. Maar dat je op een gegeven moment met ze mag gaan trainen. En dat je gewoon, ja, daar leer je zoveel van. Omdat die jongens zo'n hoog niveau hebben... En daar uh, ja, word je gewoon zoveel beter van om dagelijks met dat soort jongens te kunnen trainen. Dat, is voor, dat heeft voor ons van gigantische invloed geweest. Hebben jullie ook baat gehad bij hun succes? Uh, het succes wat zij hebben geleverd waardoor beachvolleybal echt op de kaart is gekomen in Nederland. Daar hebben we sowieso heel veel baat bij gehad waardoor gewoon het programma beter is geworden. En daar meer geld in, in uh, is gestopt. En nu kan Nederland het afwaken. rondzwerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten dat ten over. Ja hoor.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 Vindt dat spannend? Ik vind dat uh, heel spannend, uh, want, het, want er zijn uh, eigenlijk maar heel weinig opties. Uh, dus het is maar zeer de vraag of dat ook doorgaat. Want ik ga niet zomaar met iemand uh, weer spelen. Da da dan kan ik het ook niet meer opbrengen, zeg maar. Want ik, uh, ik zou er heel veel voor moeten laten. En uh, dan moet er weer een hoop. Uh... Maar ik wil dat heel graag. Ik wil heel graag naar drieën door. Maar ja, moet, ik moet wel onder prijzen kunnen spelen. Mijn blok, mijn blok, mijn blok. Mijn blok, mijn blok, mijn blok. Vrienden voor het leven, jij Reinig. Ik denk het wel, bedoel, het is even nu de komende tijd, uh, het is niet zo dat we bij elkaar de deur pad lopen. Maar uh, we zullen altijd contact houden en uh, bij elkaar op bezoek gaan. En uh, well, uh, we hebben natuurlijk alles aan elkaar te danken, dus uh, dat zullen we allebei nooit geven. uiteraard ook een applaus voor Rainer Nummerdoor en Richard Schuil. Ja, Rainer Nummerdoor en Richard Schuil die hopen dit seizoen nog één keer samen in actie te komen. Dat is in China of in Brazilië. Dan willen ze nog één keer internationaal spelen. Nummer 2. Het is een enorm spektakel als de spelers het veld betreden op deze feestelijke dag. Nou, een heel, heel bijzonder moment om uh, onderdeel onderdeel uit te maken. Laat dat, uh, laten we dat vooropstellen. De club heeft er iets uh, fantastisch van gemaakt. Ik denk dat je, als je had gewonnen dat het uh, leuk was geweest. Het feest van PSV lijkt te gaan eindigen in een debakel. Nu sta je hier toch wel nog met een uh, rot gevoel omdat je de wedstrijd niet te gewonnen hebt. Ja, het moest een feestje worden. Het werd geen feestje. PSV had gevraagd om een kleine tegenstander. Cambuur moest een feestelijk tussendoortje worden op de honderdste feestdag van uh, PSV. Maar helaas, het werd niet zo. Joep Schreiden, die was erbij in, uh, in Eindhoven gisteren. Uh, Joep, het werd niet echt een feestje, of toch? Nou, jij zei inderdaad, het werd geen feestje. Maar je hebt mensen daar in Brabant. En Brabantse nachten zijn lang. En vooral op die ene tribune met de fanatici zeg maar, van PSV... Ja, die liepen toch in Polonaise, maar dat was al een uur na de wedstrijd. Misschien dat er wat alcohol uh, meespeelde... en het feit uh, ja, dat dan die, die teleurstellende resultaat... die 0-0 dan toch een beetje vergeten was. Ja. Je hebt heel veel clubiconen gesproken. Ja. Of, uh, waren er ook een paar echt zagrijnig? Nou, er was er één inderdaad, die had echt, echt zagrijn. Wie? Dat was Guzidink. Ja, die heb ik gezien, ja. ja die ik ja. ook echt heel slecht hè, wat hij had gezien. Ja, die vond het slecht en die was nou juist de afgelopen weken weer positief. Ik hoop maar dat hij alleen chagrijnig was vanwege die wedstrijd... en niet vanwege andere zaken, dingen die mm. nog in Rusland speelden. Laten we er maar hopen van niet. Mm. Maar die had niet echt uh, naar zijn zin, nee. Nee, maar was er ook een bij die juist zei van... joh, laten we vergeten, laten we een feestje bouwen? Ja, dat vind ik dan toch wel. Uh, Kees Rijvers, 87 jaar, man en veel heeft meegemaakt. Verschillende periodes bij PSV is geweest, komt daar met zijn vrouw aan is inmiddels wonen in Frankrijk, nu weer terug... en heeft een beetje dat PSV-hart weer teruggevonden... en blijft toch altijd om die jeugd vragen. Hè? Dus als je hem dan ook vraagt van... het je van de wedstrijd, geduld, geef Cocu de kans. Het is alleen maar goed dat ze hier bij PSV met de jeugd weer zijn begonnen. Het zijn antwoorden die je van Rijvers 30 jaar geleden kon verwachten... en dat is ja. toch wel grappig, nu nog steeds. Hij zag er zo goed uit ook. Ja, vond ik ook, vond ja. ik ook. En, en, en hij wordt daar ook... Uh, weer, ja, hij wordt helemaal zeg maar, in de PSV-familie opgenomen. Ja. Ik zei net hè, dat PSV had gevraagd om een, ja. uh, om, een, om een kleine tegenstander. We hebben inmiddels uh, ook een beetje binnen PSV gevraagd... en ook wel een bevestiging gekregen... als we maar niet zeggen dat we het van hem hadden gehad. Heb jij die bevestiging ook gekregen? Nee. Nee, die heb ik niet gekregen. Maar ik heb wel uh, van verschillende mensen sowieso gehoord... dat er inderdaad wel een verzoek is geweest. Als je dat bedoelt, dat er een passende tegenstander... dat zijn dan mooie diplomatieke termen, uh, zijn gevraagd. Want uh, men weet ook wel dat jubileumwedstrijden uit de hand kunnen lopen. En er is zoveel rond deze 100 jaar feesten georganiseerd... dat het echt niet uit de hand moest lopen met een wedstrijd tegen A.S. Feyenoord... of uh, bijvoorbeeld FC Twente op de zaterdagavond. Je hebt ervaring hè, met uh, het mislukken van uh, dit soort uh, jubileumwedstrijden. Ja. Ja, ja. Wat ligt, het, ligt verleden, beetje, het ligt een beetje aan jou, Joep. Nou, ik mocht, ik mocht van Studio Sport voor het eerst mee. Ik mocht Nieuwe van Gaal komen ophalen ergens. Wanneer was het dan, Robert? 2000? Ja, Ajax 20? Dat was de Ajax 20 wedstrijd de, Wat was het ja. weer? Uh, 0-1, geloof ik, uit mijn hoofd? De ja, Ajax, uh, Ajax speelde in die retro-shirts. En Jan Wouters zat op de bank, ja. Zo, ja, zomaar, zo en, en op Schiphol-Oost kwam een vliegtuig aan... Uh, met, met iets van zeven spelers en Louis van Gaal. Zeg maar, de reizigers, de Bogarders van de wereld... die toen allemaal in dat vliegtuig zaten... en met een bus mee naar de arena werden geloodst... om daar naar die, uh, naar die uh, jubileumwedstrijd te gaan kijken. Ja. Uh, de boers waren er ook bij, weet ik nog. Ja, dat, dat gaat vaak niet goed. Op een of andere manier, zei ook, zit er dan toch spanning op zo'n wedstrijd? Op een of andere manier? Ik moet wel zeggen dat we echt moeten gaan oppassen met die euforie inderdaad. Want het was gisteren echt slecht. Ik weet niet of je de wedstrijd hebt gezien. De afstemming klopt niet. En het is inmiddels al weer vier keer achtereen dat, dat PSV gewoon niet meer wint. Ja, een beetje typerend voor de competitie. Het is of alles of het is niks. Heb jij dat niet? Is, ja, heel erg. Ja. Ja, het is leuk, het is, uh, maar ja, het is leuk. Punt. Heb je een rooster al gezien? Zit er ergens uh, de komende jaren nog een uh, jubileumwedstrijd aan te komen... waar je naartoe moet? Of? Uh, nee. Dat weet ik even niet. Zelfs niet van de amateurclub waar ik wel eens kom. Nee. Oh, nee. Oh. Nee. Oké. Okay. Nou, goed. We wachten af. Dankjewel, Joep. Oké, okay, Robert. Ja. Hoi. Ja, Joep, het was dat. Um, we horen tennisgeluiden. Dus uh, Marcella Mesker. Die zit te kijken naar um, Williams tegen Stevens. Oudje tegen een jonkie. Ja, en het is leuk, hoor. Want uh, er staat natuurlijk veel op het uh, spel. Serena Williams uh, uit op uh, revanche Voor die verliespartij bij de Australian Open. En Sloan Stevens, ja, die probeert daar natuurlijk uh, ja, haar faam toch een beetje waar te maken. Om uh, hier de nummer 1 het uh, heel moeilijk te maken. Het is mooi hoor, die eerste vijf games. Williams eh, scherp geopend verliest eh, nou, in drie games nog maar één punt op eigen service. Stevens heeft het moeilijker om haar eigen games binnen te halen. Maar we hebben nog geen breken, dus is het eh, 3-2 voor Williams in de eerste set. En belangrijk om te weten is dat Serena Williams een eh, geweldig jaar achter de rug heeft. En maar drie partijen heeft verloren. En één van die drie partijen was dus tegen deze Sloan uh, Stevens. Ze verloor ook van Azarenka. Nou, dat mag. Die is nummer twee van de wereld. En die belangrijke partij Wimbledon tegen Sabine Lisicki. Nou, dat was het dan wat betreft uh, de verliespartij van Williams. Dus als uh, Stevens uh, hier goed uh, uit de startblokken kan komen... Nou, ze verliest net ter service. Breek nu voor uh, Serena Williams. 4-2. Dan, euh, nou ja, dan, zullen we, dan zullen we het zien. Maar dit is echt de eerste test uh, in het toernooi. Ondertussen nog een uh, tussenstandje van Leighton Hewitt... die natuurlijk voor een grote verrassing zorgde... door Juan Martín Del Potro uit het toernooi te spelen. Um, hij staat twee sets tegen 0 voor tegen de Russen Donskoy. 4-3 achter in de derde set, dus dat uh, duurt nog wel eventjes. Maar um, dan hebben we verder nog uh, Seppi tegen Istomin. Daar zitten we in de vijfde set. Istomien uit uh, Oezbekistan leidt daar met 3-1. En de winnaar van die partij die speelt dus tegen Andy Murray in de vierde ronde. Maar 4-2 dus bij Williams en uh, Stevens op het Arthur Ashe Stadion. Zometeen antwoord op de vraag... wat wordt de nummer 1 van onze... Top 5. En als u het sport een beetje gevolg heeft dan, is die een beetje in te kop.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 Zagen we in 1991 Henk en Nico Rinks. En daar gaat Nederland die gouden medaille pakken. Jazeker, wat een fantastisch resultaat voor deze vier roeiers. Robert Lucke, Michiel Versluis, Kai Hendricks en Meilink er ook nog bij. Boas Meilink. Ja, het is historisch, zo mogen we het best wel zeggen. De prestatie van de vier Nederlandse mannen. Roeigoud in Zuid-Korea, onze nummer één in de top vijf. En we gaan het behandelen met iemand die weet hoe het is om in een vier zonder te roeien. Matthijs Vellinga, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, je hebt in dezelfde boot gevaren, hè? Ja, inderdaad. Ik heb van uh, 2005 tot en met 2008 uh, in uh, dit uh, type uh, de races geroeid. Ja, met ons hoogtepunt? En, uh, hoogtepunt was uiteindelijk zilver uh, in 2005. Ja, ja. Hoe goed en met, is.? Net een treetje lager. Ja, nou ja, goed. Uh, ook mooi toch? De, ook mooi, zeker. Ja, maar, ja, de, maar, maar de hoogste trein is altijd echt wat anders. Dat, dat geloof ik zeker. Uh, hoe vaak heb je op die hoogste trein gestaan dan? Nou, uh, internationaal uh, ja, regelmatig. Een keer of vijf, zes. Mm. Maar uh, op een nooit dus niet. En uh, het mogen duidelijk zijn dat uh, uh, de laatste WK-titel uh, in 1991 bij de mannen. Ja, dat is uh, niet voor niks. Dus historisch nu. Ja, de, de, en daarmee is al gezegd hoe goed de prestatie is. Hè? Maar, maar kan, kan je uitleggen hoe het kan dat we in één keer zo goed zijn? Um, ja, goed, aan de ene kant is het aanloop van de omstandigheden. Wij hadden bijvoorbeeld uh, uh, de zilveren medaille die ik haalde in 2005. Dat ook een post-olympisch jaar. En uh, in een uh, post-olympisch jaar wordt er altijd zeg maar, wat meer geschoven. Uh, kunnen net, uh, kan het net zo zijn dat er veel... Uh, oude kampioenen, om dat zo te zeggen... na een Olympische cyclus gestopt zijn. Ja. En uh, dan, dan kan een veld relatief wat makkelijker zijn. Maar uh, begrijp me goed, ik wil niks afdoen aan de prestatie. Uh, uh, maar maar zo, zo kan dat lopen. En, en deze vier is zeg maar uh, uit 2012 uh, doorgeëvalueerd. En uh, ja, die, die kunnen nu uh, opbouwende ploegen. Dus gewoon echt de baas en uh, ja... We waren nu op de WK aan het snelste. Ja, doorgeëvalueerd, wat een mooi woord zeg. De Vier wordt weer gecoacht door Mark Emke, die is teruggehaald. Die heb jij meegemaakt in, in Peking. Wat, wat zou zijn invloed kunnen zijn? Ja, nou ja, goed. Uh, met Mark heb ik eigenlijk al mijn uh, successen gehaald. Uh, ook uh, 2004 uh, was uh, onder de leiding van Mark. En uh, ja, Mark heeft absoluut uh, het oog van een kenner. En uh, is zeker ook uh, goed om uh, uh, een grotere groep te begeleiden. En uh, dat is wat nu uh, bij de roeibond ook heel duidelijk het geval is. Want er wordt uh, breed ingezet. En uh, ik denk dat voor de zware mannen uh, iemand uh, als Mark aan het hoofd daar ideaal is. En uh, Mark die, uh, heeft zich dan inderdaad uh, gericht uh, op de vier zonder uh, uh, als zijn hoofdboot die hij coacht, zeg maar. En voor de andere boten zijn er uh, uh, andere coaches bij betrokken. Maar nou, ik hoor jou in ieder geval zeggen... Van, gebruik zijn ervaring ook voor de andere boten. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja. Ja, zeker. Ja. En, en zijn focus ligt dan op de vier, maar uh, zeker niet alleen. Ja. Goed, ga jij er wel eens de boot in? Ja, ja ik uh, roei nog regelmatig met veel plezier. Meer dan ik verwacht had eigenlijk. Mm. En uh, ja goed, dat is gewoon leuk. Ja, ja het blijft een, een prachtige sport. En, en we zijn er als uh, Nederland hartstikke goed in. Dat is maar weer gebleken. Uh, dankjewel voor je bijdrage vanavond en je toelichting op uh, dat mooie presteren bij het uh, WK in, in Zuid-Korea. Dankjewel, Matthijs Verlinga. Ja, graag gedaan. Dag. Uh, 2K Judo zit erop uh, voor Nederland trouwens. Als we het toch over een WK hebben. De landenwedstrijd uh, zit momenteel nog in een ontknoping. Maar Nederland staat uh, niet in de finale. De vrouwen grepen eerder vanavond naast het brons. Matthijs Weststraten uh, stapte op bondscoach Marjolein van Unen af. om die laatste dag te bespreken. en om het trooi te evalueren. Marjolein van Unen, je hebt woord gehouden. Heb ik woord gehouden? Ja. Twee à drie medailles zijn. Ja, maar ik had graag deze medaille erbij gehad. Waar er zo dichtbij? Met name de partijen van uh, Annika en Linda, dat uh, was, uh, had zomaar anders kunnen uitpakken. Ja, vooral de partij van Linda eigenlijk. Uh, ik vond het heel vreemd dat ze deze partij zo laten eindigen en dat ze hem niet iets langer laten doorgaan. Dat je dan voor zo klein iets zo'n rolletje gaat geven, dat denk ik bij mezelf. Laat het nou gewoon heel even doorgaan, uh, Tot wacht tot er iets gaat gebeuren echt. Toch zwijnde ze zelf ook nog even, want echt met één seconde op de klok kreeg ze ook nog een straf. Toen was er een soort gevoel van, maar nou gaat het gebeuren. En toch niet, waar zat hem dat nou in? Er zat hem net in het laatste stukje, dat Linda wel goed in de pakking zat. Maar dat die een maand dan net een beetje gehaider is om nog even een pootje ertussen te steken. Net te doen of dat ze nog iets actiever uh, leek. Maar ja, als je, als je iets van Judith snapt, dan snap je wel dat dat niet genoeg moet zijn om iemand anders een rolletje aan te smeren. Maak je dat ook boos? Ja, dat maakt me wel heel boos. Ja, want dat is net je, wel je bronsplak of niet je bronsplak. En dat maakt, natuurlijk, uh, ja, dat maakt het wel zuur. Dan wordt dit uh, ja dit, dit, de teams toernooi wordt ook wel eens als toetje gezien hè? De, de, de, de een neemt het serieuzer dan de ander, maar voor jullie, het is het is gewoon een heel belangrijk element hè, in, op dit WK ook. Ja, nou ja, goed kijk, weet je, je gaat dit toernooi in in eerste instantie voor het individuele karakter en dan uh, heb je nog zoiets. Oh ja, we moeten ook nog een teamtoernooi gaan draaien. En dan sta je daar en dan wil je natuurlijk het hoogst haalbare eruit gaan halen. Dat, dat zit toch in een topsport en dat zit in mij. Dat, zit, dat hoort ook zo, denk ik. Dan is de kater ook net zo groot als in het individuele toernooi. Nou, ik hoop dat ik vanavond weer even dat goede gevoel van de individuele medailles ga terughalen. Want die waren natuurlijk eigenlijk wel heel mooi. Dus uh, dat ga ik wel weer proberen. Maar het is weer even een domper dit. Ja, laten we da daar inderdaad even op terugkomen. Want nou ja, de doelstelling, ik zei het al, twee à drie medailles, die is gehaald. Waar ben je het meest tevreden over deze week? Ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk over al die medailles heel erg tevreden ben. Als je kijkt natuurlijk naar, uh, naar van Verkerk met de knie. Uh, hoe ze eruit komt als ze in de finale terecht komt. Uh, Kim Polling die bronzen plak haalt. Annika van Emden die eigenlijk toch weer een beetje terug was. Omdat ze in het voortraject toch wat minder goed stond te huren. Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee wat ik, wat ik heb gezien. Het jammer is dat eigenlijk uh, ja, Linda niet doorkwam. Daar had ik eigenlijk ook nog wat iets meer van verwacht. Ja. Zou je dan nou kunnen stellen dat de missie gewoon volbracht is deze week? Ja. Absoluut, de missie is zeker volbracht en uh, op naar uh, de volgende week aan een vierde medaille erbij. Marjolein van Une tegen Matthijs Weststraat. Nog even gauw naar het voetballen kijken in het buitenland. Liverpool 1-0 over Manchester United. Dat wisten we waarschijnlijk al in Duitsland. Dortmund eerste nu over bij München heen. Dankzij 2-1 tegen Eindracht Frankfurt. In Italië de tegenstander van Ajax in de Champions League Milan. Om met 3-1 van Cagliari. En de uh, Champions League tegenstander van Ajax ook Barcelona. won toch wel moeizaam met 3-2 van Valencia. Um, nadat ze met 3-0 voorstonden. Maar toen werd het toch nog krap aan. Ik hoor een enorme service bij jou, uh, Marcella. Hoe staat het ervoor, Williams tegen Stevens. Ja, nou, het was zo even, dus 4-2 voor Williams, en uh, die leverde op 4-3 uh, vervolgens haar eigen service in, met een paar rare dubbele fouten, en uh, zo zie je dat er toch wel een tikje spanning in zit uh, bij Williams. Uh, natuurlijk, uh, die jonge Amerikaanse, 20 jaar, het is de oude generatie tegen de nieuwe generatie. Goed. En uh, Het is nu 4-4 in de eerste set, en nog steeds erg spannend. Tot zover langs de lijn. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door John Jansen van Galen. Goedenavond. Dan kom je tot twee dingen. things. plan. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Elke maandag in september hartstocht voor het onderwijs. Deze maandag met Jo Ritsen, oud-minister van Onderwijs.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 Dit is Radio 1.